Mark Visser met het NOS-journaal. Egyptische technici die de verongelukte Russische Airbus voor vertrek hebben geïnspecteerd... zeggen dat het toestel in goede staat leek. Volgens de controleur maakten ook twee Russische technici deel uit van het controleteam. De vrouw van de co-piloot zegt dat haar man voor vertrek klaagde... over de slechte technische staat van het vliegtuig, meldt een Russisch tv-station. Het toestel stortte gisteren neer in de Sinaï met 224 mensen aan boord. Er zijn meer dan 100 Russische experts en bergingswerkers naar Egypte gestuurd... om te zoeken naar lichamen en het vliegtuigvrak te onderzoeken. De Duitse coalitiepartijen zijn er nog niet eens over aanpassing van de asielpolitiek. Donderdag wordt er verder gepraat. CDU-leider Merkel, CSU-leider Seehofer en SPD-leider Gabriel... spraken gisteren vijf uur met elkaar en vanochtend hadden ze opnieuw overleg. Volgens voorlichters werden ze het ondanks de vele inhoudelijke overeenkomsten niet eens... Een Chinese rechter heeft de leider van een religieuze groep veroordeeld... tot levenslang wegens fraude en verkrachting. Ook ligt de man een boete van een miljoen euro. De voordeelde Woese Heng spreekt van religieuze onderdrukking. Volgens de aanklager lichten die volgelingen op... Dat ...over de slechte technische staat van het toestel. Dat meldt een Russisch tv-station... Het toestel stortte gisteren neer in de Sinaï met 224 mensen aan boord. Er zijn meer dan 100 Russische experts en bergingswerkers naar Egypte gestuurd... om te zoeken naar lichamen en het vliegtuigvak te onderzoeken. Op de wereldkampioenschappen Turn in Glasgow... heeft Sanne Wevers verrassend zilver geroverd op het onderdeel Balk. Alleen de Amerikaanse Simone Biles deed het beter. Het is voor het eerst sinds 2005 dat een Nederlandse Turnster een medaille wint op het WK... Eitora Dottir. de andere Nederlandse in de finale op de balk, eindigde op de achtste en ook laatste plaats. Het weer, af en toe zon, in het noorden overwegend bewolkt en mistig. Vanavond en ook vannacht in het hele land. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file. A7 Den Oeverzaandam tussen Horen en Permanent Noord 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Er is daar maar één rijstrook open. De spitsstrook is dicht op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. En dat veroorzaakt 4 kilometer file bij Knopen de Rotterdamplein. En verder nog file op de A402 Loenen richting Maarsen bij Maarsen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heel apart net. We waren twee nieuwslezers voor de prijs van één, oh, Albertjan. Ja, dat is aardig. Bossen. Ja, dat was wel leuk. hè? Ja, wel aardig van ze. Ja, de NOS hoorde je juist met het nieuws. En daarin hadden we ook nieuws trouwens over een geweldige prestatie van de Nederlandse sportster. Ja, dat klopt. Dat, is, dat had ze al gemeld. Hè? Maar voor het eerst in de geschiedenis hebben we zilver op de balk. Kijk. Ja, ja. Wat een mooie prestatie. Helemaal geweldig. Helemaal goed. Dacht ik. En ik zal eens even kijken, nog even om het volledig te maken... Uh, jou valt me daar even mee, maar ik moet even zoeken Maar ik heb het bericht zo gevonden En dan hebben we het natuurlijk over Sanne Wevers uit Oldenzaal Pakt zilver op de balk bij WK Turnen Turnster Sanne Wevers uit Oldenzaal heeft vanmiddag Zilver gepakt op de balk bij het WK Turnen In Glasgow kwamen ze Tot een score van 14,3 En het, is, het was voor de eerste keer uh, In de geschiedenis Dat een Nederlandse een medaille wint Op het balk tijdens een WK Nou, mooie prestatie Helemaal goed uur drie, wat gaan we daarin allemaal uh, doen? Wat gaan we doen? Uiteraard, luisteraars het uh, dier van de week rond de klok van half vijf en die luistert naar de naam Charlie. En het gedicht van de week, ja, het is een vrolijk gedicht en hij is ingezonden uh, en ik, het is me ook een grote eer om aan te mogen kondigen... want Willem Boer het gedicht van de dag om het zomaar eens te zeggen uh, heeft geschreven en uh, de titel is Ik bruis. Uh, uiteraard gaan we rond de klok van kwart over vier... hebben we het wekelijkse Pit Report. En we gaan natuurlijk samen met Max Verstappen even vooruitkijken... naar de Formule 1 vanavond die verreden wordt... op het motordroom Hermanos, Rodriguez... en voor het eerst sinds tijden weer in Mexico. Dat om kwart over vier... Tijdens het pit report. En natuurlijk straks ook nog de tussensteek u eindstanden van de vandaag gespeelde wedstrijden in de voetbal-eredivisie. Nou, reden genoeg om uh, lekker te blijven luisteren naar CFM Goede Goedemiddag, de zon schijnt inmiddels. En de mist is verdwenen, daar houden we van. En heel veel lekkere muziek ook in het derde uur, waaronder deze van Kygo. Hier is hier voor You. We'll be passing by.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 It does not sound He, voor ons rijtje dit. The Breakfast Club Warrior en Ride right on Track. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, ik heb er zin aan. He. Vanavond uh, gaat het gebeuren om 8 uur. de Grand Prix Formule 1 de, van uh, Mexico. Ja, daar hebben we het over. Ja, luisteraars. En wel op het Motordroom Hermanos Rodriguez in Mexico. En Verstappen vindt het best een beetje kicken dit circuit. Want de autosportwereld uh, maakt zich vandaag. Uh, op voor een fascinerende Grand Prix. Na 23 jaar keert de Formule 1 terug in Mexico. En dat zullen we weten. Met 110.000 toeschouwers zijn de tribunes van het autodroma Hermanos Rodriguez... tot de laatste plaats bezet en zal het ook alles behalve rustig blijven. Daarvan kregen de 20 coureurs gisteren al een voorproefje. De 70.000 aanwezige fans zorgden voor een fantastische sfeer... op de nieuwe aangelegde baan die het uiterste van de rijders vraagt. Wat dat betreft heeft de grote prijs van Mexico alles in zich voor spektakel. Snelheden van rond de 350 kilometer, een risicovolle baan... en supporters die compleet uit hun dak gaan. Maar Verstappen hoopt toch een beetje stiekem op regen voor ons dan vanavond. Max Verstappen hoopt dat de weersvoorspellingen voor zondag in Mexico stad kloppen. De meteorologen voorspellen regen voor zondag... tijdens de grote prijs van Mexico in de Formule 1. Het zou goed nieuws zijn voor ons, want onze bolide is heel goed in de regen... zei Verstappen... Gisteren na de kwalificatie, waarin hij acht, de achtste startplek opeiste... daar ben ik heel erg blij mee. De 18-jarige Nederlander bleef vooralsnog een weekend met, met pieken en dalen. Vrijdag maakte Verstappen grote indruk tijdens de eerste vrije training... waarin hij de snelste coureur van allemaal was. In de tweede training knalde hij met Toro Rosso echter in de vangrail. Tijdens de derde training ging het ook wat moeizaam... maar we zijn erin geslaagd dat de auto heel snel op orde te krijgen. Het was niet makkelijk, maar ik ben heel blij... dat ik een goed rondje heb kunnen rijden... en vanaf de achterplek kan starten. Ik hou van dit circuit. Heel speciaal om al die fans op de tribunes te zien. Zeker het stadiongedeelte is heel erg cool. Brengt mij naar de startopstelling voor vanavond. Ik hoef niet te... De verrassing is er in zoverre uit. Lewis Hamilton is natuurlijk al wereldkampioen. En bij de constructeurs is Mercedes ook ruim als op de eerste plaats geëindigd. Maar het blijft nog wel even spannend tussen Sebastian Vettel, Sebastian Vettel en Nico Rosberg. Want daar zitten slechts vier punten tussen. Momenteel staat Sebastian Vettel op een tweede plek met 251 punten. En op een derde plek Nico Rosberg met eh, 247 punten. De startopstelling van morgen. Op pool vertrekt Nico Rosberg. En ik hoop dat Lewis Hamilton hem dan niet weer eh, in de eerste bocht van de baan duwt. Want hij wordt gelijk gevolgd op een tweede plek door Lewis Hamilton. Derde staat Sebastian Vettel en vierde Daniel Kijart. Vijfde, Daniel Ricciardo. Zes bottas, zeven massa en acht. Daar is hij dan, Max Verstappen. Mooi. Nog, de volledigheidshalve nog even de negen en tiende. De negende, Perez en tien, Nico Hunkelberg. Fernando Alonso en Jason Button sluiten de rij op een negentiende en een twintigste startplek. Dat, dat, dat allemaal vanavond vanaf 8 uur. Een geweldig mooi circuit. Veel spektakel. Een Mexicaan die meedoet. Dus die zorgt natuurlijk ook voor de nodige boost. Voor de 110.000 toeschouwers. Dat gaat spannend worden vanavond. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, luisteraars en kijkers. Uh, uh, hoed u voor morgenochtend? Uh, er wordt namelijk gewaarschuwd voor een zware ochtendspits. Rijstoken worden afgesloten vanwege de mist. Automobilisten in Noord-Holland moeten morgenochtend rekening houden met lange files. Vanwege de verwachte mist blijven de spitsstroken op de meeste snelwegen gesloten, zo waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. Door de mist kan de Rijkswaterstaat het wegen niet meer met camera's in de gaten houden. Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor gevaarlijk weer. De waarschuwing voor mist is vanmiddag ingegaan en geldt tot morgenmiddag 12 uur. Afgelopen avond en nacht had het KNMI ook al de code geel afgegeven... vanwege de dichte mist. Maar een gewaarschuwd automobilist geldt voor twee. Dus voorzichtig aan in de ochtendspits maandagmorgen. Oké, okay, dankjewel. En hier is Listen B and Save Me. You're the only one that can save me Met deze single van Liz en B, you Save Me. We kijken nog even naar de Eredivisie, divisie, de wedstrijden die vandaag uh, gespeeld zijn. En we hebben er nog eentje te gaan hè, trouwens. Maar drie wedstrijden vandaag gespeeld. We hebben het over Ado Den Haag tegen Feyenoord. Daar werd het verrassend 1-0 voor Ado Den Haag. Dan FC Utrecht tegen FC Twente. Die wedstrijd eindigde in een 4-2. En tenslotte SC Heerenveen tegen Kambuur. Jawel, Albert Jan. Daar werd het 2 uh, tegen 0. Wat zal die lekker smaken, zeg. Zo meteen. Heerlijk. <lacht> Dit is ook zo'n mooie plaat, hè? De nieuwe Armin van Buren en Kevin de Crow. En looking for a new name. Oh, and what a moment that was. How I got a taste of you in my blood. And remember how I wrote your name on the rocks down by the river, saying, You sit.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 Full of stars I'm looking for Wauw, wat een mooie single Thanks dit, Albert Young. Prachtig. He, vooral het uh, tweede gedeelte, he, wat Albert je zojuist hoorde. Lijkt wel klassiek. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Wat klassiek. Ja, vanaf volgende week op uh, CFM op uh, zondagavond tussen 7 en 9 met Jacques Jongman. CFM Klassiek is terug. Het is uh, 1.30 voor 5. dus we zullen gaan doen, het Dier van de Week. En het Dier van de Week luistert luister naar de naam Charlie. En Charlie is een drukke man van 7 jaar die best veel energie heeft. Hij is dan ook op zoek naar mensen die veel met hem gaan ondernemen. Charlie is een slim hondje die graag voor je werkt en is heel goed in het zoekspelletjes... Afgezien dat het heel leuk is om met hem dat te doen... wordt hij er ook moe van in zijn kopie en daardoor wordt hij ook weer wat rustiger. Als Charlie zijn energie niet kwijt kan, gaat hij zelf dingen verzinnen... en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Naar de andere ronde is hij erg wisselend. Met de ene wil hij erg graag spelen en de andere snout hij direct af. Dat is dan ook de reden dat, we, dat ze hem liever zonder andere dieren plaatsen. Charlie is gek op jagen en daarom zijn katten in zijn omgeving geen goed idee... Hij zoekt een thuis met veel regelmaat en rust en heeft echt even de tijd nodig om aan een nieuwe omgeving te wennen. Alleen thuis zijn is hij niet gewend. Dit moet hem dan ook rustig aangeleerd worden. Het aanleren van het alleen zijn zal dus best bij hem veel tijd kosten. Zoekt u een hondje die overal voorin is, bent u zelf sportief en geduldig, dan is wellicht Charlie een geschikt maatje. En nogmaals, een stabiele omgeving is wat hij heel erg belangrijk vindt. En Charlie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenmaland... Kees op straat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Charlie verdient een thuis. ZFM al 25 jaar in Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Irak's onprovoked agressie is een throwback to another era. Een dark relic from a dark time. Irak en zijn leiders moeten liable voor deze crimes van abuse en destruction. Al 25 jaar, ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. En hier is Kleddersnijds in de License to kill. Zojuist bij Salve op Zondag hoorde je het nieuwe nummer uit de nieuwe James Bond film Spectre. Dat was het nummer van Sam Smith. Maar vele jaren geleden had je ook een James Bond film, The License to Kill, Albert Jan. Weet je dat nog? Jazeker. Ja, zeker. Ja, zeker. ze allemaal. Ja. Ze allemaal. Ja. En daar kwam dit plaatje uit. Het singeltje van Kleddersnijds. Volgens mij, tezamen met die pips. Beetje pipsjes. Beetje pipsjes. The License to Kill... Nou, we gaan zo'n een beetje op naar het gedicht van de dag. Het is weer een hele mooie, hè? Ja, het is door uh, onze collega Willem Bruist. Die gaat er dus zo dadelijk aankomen. Maar eerst nog tweetal andere platen. Waaronder deze van Rutschakot en René Vroger. En alle vriendjes die deden mee met Youth Got A Friends and loving and, good. and nothing no nothing is going to Close your eyes and think of me and soon I will be there to so brighten up bright. your Just walk Zij het al alle vriendjes leek mee. Met You've Got A Friends. De single van de René Vroger en Richard Cotte en Marco Borsato. En noem ze allemaal maar op. Ja, we gaan ons opmaken voor het uh, gedicht van de dag. En het gedicht van de dag is vandaag Ik bruis. Maria Shepard en Geronimo...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 zo'n plaatje wat uh, werkelijk nooit gaat vervelen. Het is van Shepard en Geronimo. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Ja, van onze collega Willem Boer is hier... Ik bruis. Ik. Ik bruis. Soms zit het gewoon niet mee. Op alles, alles zeg je nee. Je gaat naar je bed toe. Je bent gewoon supermoe. Dan. Dan opeens in de hoek te wachten. Dan. Dan wanneer je het nooit zou verwachten. Je wordt met een golf van blijheid overspoeld. Wat jou... Jou de hele dag goed doet. Soms. Soms is alles gewoon heel blij. En alles... Alles op een rij. Je hoeft je even geen zorgen meer te maken. Want de blijheid zal over je waken. Dan, dan na een blije dag ga je weer slapen. Je bent tevreden en moe van het leuke en je ligt weer wat te gapen. Je denkt, morgen zal de blijheid weer voor me staan. Maar maar het blijkt toch weer anders te gaan. De blijheid staat niet in elke hoek. Het is niet zoals in elk sprookjesboek. Maar de blijheid wil je alleen de kracht geven... om zelf weer in een blije dag te gaan leven. Dus, dus maak het altijd zo blij als je wilt. Of er nou blijheid is of niet... Jij, jij merkt het verschil. Dus zit er niet op te wachten en maak het zelf leuk. En, en dan voor je het weet, lig je elke dag weer in een deuk. Mijn naam is Bruist. Willem Bruist. Toch wel lekker, hè, als je bruist van energie. Heerlijk, joh, dat gedicht van onze collega Willem Boer. Dankjewel, Willem, voor het gedicht Ik Bruis. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts.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 ik denk aan de dag, lang geleden begon het zomaar, er van aan met jou, niet wetend waar de reis eindigde zou. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad, en heb ik net de nacht van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen, hoewel voor ons de wereld, wacht heeft stil. Yeah, my. No, no, no. and ever Heel anders, hè, he, Albert-Jan? Ja, dan krijg je een hele andere lading. Hele, hele andere he? lading. Hele andere lading. en vagant hoor je. En het is een nacht. Ja, het begint al een beetje donker te worden in Sanford. En Sonnetje is weer weg. De mist is weer gekeerd. Ja, ja. ja het zonnetje, er, is er, langs. zonnetje is langs geweest. Ja, heel ja, eventjes, eventjes van langs. kunnen genieten. Nog twee platen in Sanford op zondag. Waaronder deze van Shirley Roth. altijd in hè in die evening op het strand. Ja zeker vanaf 8 uur hè. Ja zeker vanaf. Ja, ja, ja, oh. <laughs> ja. ja max stappen. Daar hebben we het dan over. kramperie 3 van 1 van uh, Mexico. 8 8 8 uur vanaf de 8e plek. Dan start verstappen. Het zit er weer op. Al, nou, alweer. Nou, weer, ja. De tijd ja, vliegt we gaan voorbij. We gaan weer op, ja. op huis aan, <laughs> om het Nou, eerst even werkoverleggen. Oh ja, dat dus is waar. Er gingen toch waar. een paar dingen fout vanmiddag. Nee, is he? goed. Ja, moeten we het toch even over hebben. En volgende week ja. dus zijn we er weer op, op de zaterdag. En zondag zit uh, uh, Andor dan. Co collega ja. Andor. Andor. Goed. Nee, luisteraars. Uh, wederom drie uur lang Zandvoort op zondag. Volgende week zijn we er weer. Uh, op zaterdag van twee tot vijf. Ik zou zeggen, een, een prettige zondagavond met veel raceplezier. Geniet ervan van. En tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag groetjes. When you're